4 uur NPO Radio 1 met Robert Meder en Henry Schut. En straks het vervolg van het wielrennen in Gent-Wevelgem. En plaatsen de Oranje handbalsters zich vandaag al voor het EK. U hoort het in langs de lijn. Nu het journaal met Liselot Thomas. Bij een brand in een winkelcentrum in Siberië zijn zeker vier kinderen omgekomen. Ze zijn vermoedelijk gestikt door de rook. Een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden.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 Facebookbaas Mark Zuckerberg heeft in paginagrote advertenties... in de Britse zondagskranten excuses aangeboden... voor het misbruik van gebruikersgegevens. De excuses volgen op de bekendmaking van een klokkenluider... dat een databedrijf de gegevens van 50 miljoen... vooral Amerikaanse Facebookgebruikers illegaal in handen kon krijgen... en ze misbruikte voor politieke manipulatie. Dat bedrijf, Cambridge Analytica, zat onder meer achter... een online verkiezingscampagne van president Trump... Sinds het misbruik bekend werd... heeft Facebook meer dan 50 miljard dollar van de marktwaarde verloren... en bekende gebruikers roepen op om te stoppen met Facebook. Facebook heeft de samenwerking met het databedrijf opgeschort. Duitse gemeenten die gebukt gaan onder de opvang van grote aantallen asielzoekers... moeten een migrantenstop kunnen invoeren, zegt de Duitse Vereniging van Gemeenten. Een aantal kleinere en middelgrote steden hebben al gezegd... dat ze geen asielzoekers meer kunnen opvangen... En de vereniging vindt dat meer steden dat moeten kunnen doen. Overbelaste gemeenten hebben onder meer problemen bij de kinderopvang, de verdeling van woonruimte en taalkursussen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met in het noorden lichte vorst. Morgen eerst vrij zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe en valt er vooral smiddags een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 9 graden. De paasbreek van Henk van den Berg.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 Ja, Het is zo'n dus middag waarop alles misgaat voor Oranje-Rood. Ze hadden de kans om terug te komen in een wedstrijd... met de stand van 4-1 voor Rotterdam. Ze kregen een strafbal, maar die werd gemist door Mink van der Weerde. De doelman van Rotterdam, Van Eeldonk, redde zonder dat hij daar zelf weet van had. was overigens een onterechte strafbal. Dat wel, maar hij werd dus gemist. Daardoor leidt Rotterdam nog altijd met 4-1. gent Wevergem, kopgroep Nederlanders daarin. Zeker. Twee Nederlanders dus. Brian van Goetem en Jan-Willem van Schippen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Twee mannen van Roompot die zich bijna zoals in alle koersen van voren laten zien. Ze hebben een voorsprong van drie minuten op een jagend peloton. Waar vooral de ploeg van BMC, de ploeg van Greg van Avermaat, het tempo maakt. En die koplopers die zijn net aangekomen op de eerste van de Pluk Streets. Oftewel de onverharde wegen. Een stukje stradenbianken in Vlaanderen. Zojuist begonnen de misschien wel beslissende wedstrijd in de EK-kwalificatie. Vrouwen, handbal, Nederland. Hongarije Krijn. Twee minuten zijn we bezig. Nederland staat op een 1-0 voorsprong door de goal van Malenstein. En het komt nu al in Eindhoven in het Indoor Sportcentrum 6.000 toeschouwers. Binnen zes uur was het uitverkocht. Deze wedstrijd van de Nederlandse handbalvrouwen op de drempel van EK-kwalificatie. Maar er moet er wel gewonnen worden, net als afgelopen donderdag van Hongarije. 1-0 staat het. En bij Almaan klonk het ook gezellig in. Sneek in die kampioenspool bij het volleybal Sneek tegen Sport. Altijd gezellig hè? in Sneek. Sliedrecht uh, goed begonnen, de koploper in de kampioenspool. 11 tegen 6 de voorsprong in de eerste set tegen Sneek. Kolken de zaal en wat zijn ze populair, die vrouwen, Krijn. Ja, ongelooflijk. In zes uur tijd was deze wedstrijd uitverkocht. Overigens is het nog nooit voorgekomen dat er in Nederland 6000 mensen bij een handbalwedstrijd waren. Dus ja, wat dat betreft is het succes van deze vrouwen ongekend. Natuurlijk na die successen op de afgelopen WK's en op de Olympische Spelen. Voor Nederlandse vrouwen weliswaar niet zo succes als die WK's. Maar ja, wat zijn ze populair? De vrouwen van Helle Thompson met bijvoorbeeld speelsters als Tess Wester natuurlijk in de goal. De meest aansprekende speelsters behoort zij van dit Nederlands team. Overigens de eerste zeven beter wordt, wordt gemist door Nederland. Nederland wel op een 1-0 voorsprong. De Hongaarse ploeg staat op een tweede plaats in de pool. 18-19 werd het donderdag in een wedstrijd waarin Nederland in de slotfase wist toe te slaan. Waarbij de Hongaarse ploeg ook nog averij op liep. Want Tomori, een van de belangrijke speelsters van het team, de linkeropbouwster van de ploeg raakte geblesseerd. Kruisband En de eerste redding van Tess Wester is een feit. Nederland schakelt pijlsnel snel om. Leunde afgelopen donderdag op de verdediging. en komt op een tweede 2-0 voorsprong. Oranje met Nieke Groot speelt in Hongarije bij Giori. Bij in de plaats waar ze afgelopen donderdag nog te gast was met de Nederlandse vrouwenploeg. En dit is een fantastische aanval. Het begint allemaal met een redding van Tess Wester. Daarna schakelt Nederland om. En Nieke Groot maakt het fantastisch af. En dit is natuurlijk voor de 6000 toeschouwers in Eindhoven een fantastisch scenario. Op een 2-0 voorsprong komen. Dan is het Hongarije... ...dat de bal rond speelt op zoek naar een gaatje in de defensie. Afgelopen donderdag liep dat uitstekend voor Nederland... ...want er werd één keer vaker gescoord dan Hongarije. Roembrug de ploeg van eer Maar nu moeten ze het dus doen zonder Susanna Tomori. En ook al een belangrijke speelster, Anita Gurbic... ...nam afgelopen seizoen afscheid. En is dus geen Hongaars international meer. Wat dat betreft is het scenario dus prima voor Nederland. Nederland valt aan en dan komt er een aanval van de Hongaren. En dan levert dat vanuit de linkerhoek. De eerste Hongaarse goal op 4,5 minuut... Zijn we onderweg. Hongarije doet wat terug met weliswaar een hele goede aanval. De linkerhoek er in de bovenhoek. En zo staat het 2-1. De voorsprong is er nog altijd voor Oranje. Hockey Rotterdam tegen Oranje-Rood. Het is zo'n dag voor Oranje-Rood, Filip. Ja, het is zo'n dag. Terwijl ze toch al een uh, minuut of tien bezig zijn met iets... dat je een slotoffensief zou kunnen noemen. Ze stormen en ze stormen maar op de goal van uh, Rotterdam. En Rotterdam verdedigt voor wat het waard is. Krijgt daardoor ook wel kansen om te counteren. Ze hebben snelle jongens voorin. Dat leidde zojuist tot een uh, kans voor international Savvy van As. Maar die kon uh, Pirmin Blaak, de keeper van Oranje-Rood, nog stoppen. Maar voor de rest is het alleen maar Oranje-Rood in balbezit. Maar echt gevaarlijk worden ze niet. Hoewel, nu, ja, tip in. Die zit erin. Jelle Galema. Maakt er 4-2 van. Nu dan wel. Met nog zo'n minuut of vijf te spelen. Ja, kan het nog. Galema heeft geen tijd om te juichen. Een harde bal die in één keer de cirkel ingaat. Galema krijgt er net zijn stikje tegenaan. En met een man meer. Want Thijs van Dam van Rotterdam International ook. Die zit even op de bank met een groene kaart. Twee minuten tijdstraf dus. Met die man meer situatie komt Oranje-Rood tot 4-2. En misschien dat het dan toch nog spannend gaat worden. Nog krap vijf minuten te spelen. game I play. Zanetti en Eddie, would I lie to you, Jong Ajax-koploper. Eerste divisie staat achter tegen Jong AZ. 1-0 is het voor Jong AZ. Almere City-Emma nog steeds 2-2. Volendam den Bosch 1-0. En FC Dordrecht tegen Ahead Eagles Daar staat het inmiddels 1-1. Onder de klanken van dat heerlijke helikoptergeluid bij het wielrennen. Gio. Ja, het is afzien in het peloton. Harken echt voor de mannen die wat verder op in dat peloton zitten. Want dat peloton verbrokkelt de hele tijd. En dat komt allemaal door de inspanning van de ploeggenoten van Krek van Avermaat. De mannen van BMC. Stefan Küng, geweldige tijdrijder. Jonge vent nog die op dit moment hard op kop sleurt van dat peloton. En dan zie je het voortdurend breken. We zagen zojuist echt een serieus breukje in het peloton. Met daarachter de breuk een grote groep. Met onder andere Dylan Groenewegen toch op papier. een van die mannen waarvan we veel verwachten in deze maar die tweede groep heeft wel weer aangesloten bij die eerste groep. En we gaan opnieuw een onverhard stuk op. Een van die plugstreets, van die gravelbanen in Vlaanderen... met nog 54 kilometer te koersen. En dat maakt het allemaal zo mooi. Qua parcours is dit echt een enorme verbetering, deze onverharde stroken. Naast die heuveltjes, het maakt Gent-Wevelgem alleen maar interessanter. Twee minuten nog, voorsprong voor de kopgroep. Oranje-rood als het snel scoort... dan kan er nog wat in die slotfase tegen Rotterdam, vielen. Nou, het is alsof je de wedstrijd hier kan lezen zonder dat je enig beeld hebt. Want het wordt inderdaad 4-3. Er wordt gescoord. En dat gebeurt na een knal met de backhand van Mazzili, Argentijns international, olympisch kampioen. En daarna het backhandje uit de rebound van Brils. Wordt het 4-3. Nu komt er overigens nog een kaart aan. Die is geloof ik voor Stansel. Ja, Stansel, de Oostenrijker van Oranje-Rood. Die wordt er nu weer uitgestuurd. Die zullen we niet meer terugzien. Want het is nu nog secondewerk. En Rotterdam, dat al een minuutje of tien bezig is om de wedstrijd vol te is, zonder dat het tot een noemenswaardige aanval komt. Hier zo nu en dan eens een keer een countertje. Meer is het niet. Dat wil de wedstrijd vol spelen. Dat moet nu nog eventjes uh, ja, afwachten of dat inderdaad wel gaat lukken. Nu Sevi Van As gaat naar de zijlijn voor Rotterdam. Wil ook weer tijd pakken. Krijgt nu een duwtje mee van de geïrriteerde Mazzini. En hij uh, houdt eventjes rust bij de bal, bij de vrije slag. Net zolang tot de scheidsrechter het toestaat. Geeft een balletje op Ketlin, de Engels International, die de bal nu kan gaan oppakken. En blij is, heel erg blij is, want de marge voor Rotterdam was net groot genoeg om het vol te houden tot het einde. Ze pakken hier die uiterst belangrijke drie punten. Brengen daarmee de achterstand op oranje-rood in de competitie terug tot drie punten. De competitie is weer spannend. Waar het gaat om de playoffplekken. Rotterdam doet weer mee. Het wint hier met 4-3 van Oranje-Rood. Het handbal tussen Nederland en Hongarije. Krijn. Elf minuten zijn we bezig. Het gaat snel. Het staat 6-5. En bijna iedere aanval levert een doelpunt op. Zoals ook deze van uh, Hongarije althans. Uh, even kijken wat er gebeurt. Ja, 6-6 wordt het uh, als Hongarije via Kovacic wat terug doet. Zo even was er een uh, prachtige vrije worp voor Loïs Abing. Die twee keer achter elkaar scoorde voor Nederland. Daar tussendoor zat nog een kans voor uh, Nike Groot. Met een kans. En nu staat het 6-6 dus. In een uh, kolkend eindhoven. Het topsportcentrum zit helemaal tot aan de nok toe gevuld. Met oranje fans En Oranje speelt de bal rond met Groot. Die daar het spel verdeelt en die bal richting de hoek speelt. En dan is het opnieuw groot. Gaat ze in één keer gooien. Zoals ze dat eerder deed, doet ze niet. Schijnbeweging. En dan komt de bal terecht bij Laura van der Heijden. De rechter die als één van de vier speelsters van Nederland actief is. In de Hongaarse competitie. En dan ligt het spel even stil. Mag Nederland gaan inwerpen. Dat gebeurt dan met uh, Asja Malenstein die de bal aan de kant vast heeft. Het geeft de Hongarije de kans om weer eventjes uh, in positie te staan. rondom de cirkel. Nederland valt aan om op voorsprong te komen. En dan uh, wordt er weer lekker rondgespeeld door Nederland. is het Abbing die een bal wordt gebracht niet in één keer. En dan gaat de paas mis van Groot. En dan is het wel Nederland dat op de helft van Hongarije balbezit houdt. Het staat 6-6. Het was een nipte wedstrijd afgelopen donderdag. Met één doelpunt verschil in het voordeel van Nederland. Overtreding van een Hongaarse. Het is. Uh... Dora Hornjak. En dat betekent dus dat Nederland weer een vrije worp mag gaan nemen. En zo even werd het heel gevaarlijk met die vrije worp voor Abbing. En nu is het weer Nederland. mooie aanval. En opnieuw een overtreding op de rand van de cirkel. En eens even kijken wat er besloten gaat worden door de scheidsrechters. Dus het wordt een vrije worp. Komt eraan voor Oranje. En dat betekent dus dat Nederland voor de derde keer op rij een vrije worp mag gaan nemen. Met die stand die gelijk is op het scorebord. Nederland nummer 1 in de pool. En ik heb nog even de officiële reglementen. Het is trouwens een 7 meter worp die wordt genomen door Loïs Abbing. En ze mist hem opnieuw. Uh, Abbing die uh, dat al eerder deed in deze wedstrijd. De tweede keer dus uh, in dit duel. Nederland dat genoeg heeft aan een overwinning. Want het onderling resultaat is belangrijker dan uh, het, uh, uh, het doelzal. Mocht uh, Hongarije in de laatste twee wedstrijden ook nog op 8 punten komen. Dus winnen is uh, gewoon genoeg voor Nederland om te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Nu is het Hongarije weer. En even was er een fase in de eerste 10 minuten. ...waarin Hongarije iedere aanval benutten. Nu is er een goede redding van Tess Wester... ...en dan wordt Nederland gehinderd bij de snelle opschakeling. Is Wester daar wel bij betrokken? Dulfer heeft de bal en dan is het rondspelen weer daar... ...en kan Nederland gaan proberen. Mooi paasje zeg! En een heerlijke goal, een heerlijke goal van Yvette Brog. Nederland op voorstrong 7-6. Het begon allemaal met een goede verdedigende actie... ...waarbij vervolgens uh, keepster Tess Wester bij de aanval betrokken was. En toen kwam die heerlijke combinatie waarbij Brog het afmaakte... ...Nederland dus weer op voorstrong tegen Hongarije. Amalms de kijkt naar uh, een wedstrijd uit de kampioenspool... bij het uh, volleybal, de nummer 2 tegen nummer 1. Sneek tegen Sliedrecht Sport. Ja, we zitten nog in de eerste set. En in de eerste set is uh, Sneek erg sterk teruggekomen... omdat Sliedrecht een uh, hele ruime marge had. In het begin Ze liepen weg van 6-6 naar 13-6... Maar Sneek gaf het niet op in de eerste set. Bleef knokken en staat nu op 22-20. Kwam zelfs net even terug tot één puntje verschil. Sliedrecht nog wel voor, voor alle duidelijkheid. Maar Sliedrecht loopt nu toch wel weer wat uit. Twee punten op rij. En de voorsprong nu 23 tegen 20. De set gaat natuurlijk tot de 25. Dus nog twee punten verwijderd. De regerend landskampioen Sliedrecht van winst in die eerste set. Maar je ziet aan Sneek dat het toch een team is dat gewoon vecht. En niet zomaar opgeeft. Ook niet als die achterstand heel groot is. Wat het wel echt wel even was. In het begin van die eerste set. Maar Sliedrecht heeft misschien ook even de concentratie laten varen. Dat is niet zo gek als je zo'n ruime voorsprong hebt. En Sneek is dus aardig teruggekomen. Nu de service bij Sliedrecht van Carlijn Gijssen. Jans, ex-international. Heel ervaren. Speelt niet meer op het allerhoogste niveau natuurlijk. Sliedrecht is top van Nederland, maar is geen prof... Voetballer, volleyballer als je gaat kijken naar de internationals in het Nederlands team. Die natuurlijk allemaal in het buitenland spelen. Voor veel geld bij grote clubs. Dat is dit natuurlijk niet. Maar Gijs Jans die wil natuurlijk nog graag volleyballen. En doet dat op nog, nog steeds geweldig niveau natuurlijk. Bij de landskampioen van Nederland. 21-23 is het geworden. Sneek heeft een puntje teruggepakt. Nu Sliedrecht dat probeert op zetpunt te komen. Maar... Het geplaatste balletje van Lea van Rooijen, dat levert geen punt op. Ook de van Sneek levert geen punt op. Sliedrecht dan in de herkansing en dat lukt wel mee. Goed gered, zeg nog. Daardoor Braaksma. Sliedrecht krijgt wel een herkansing aan de rechterkant. En die bal valt wel goed van Lea van Rooyen En dat is de 24-21. En dat betekent drie setpunten voor Sliedrecht tegen Sneek. Sneek dat het doet sinds een paar weken met een nieuwe coach. Abe Meininger. want een paar weken terug... er opeens duidelijk dat de succescoach... Petra Groenland opstapte, want uh, haar contract werd aan het eind van dit seizoen niet verlengd. Zo kregen ze te horen en toen zei ze, nou prima, dan ga ik. Heeft veel succes gehad in Sneek, zes hoofdprijzen maar liefst gewonnen. Twee Supercups, twee keer de beker en twee keer een landskampioenschap. Maar uh, de chemie was uitgewerkt, zo uh, luidde de uitleg van het bestuur hier in Sneek. Dus zit er nu een nieuwe coach en je ziet dat zijn ploeg dit setpunt van Sliedrecht moet zien te verdedigen. De avond van Sneek levert niks op, kan Sliedrecht het gelijk afmaken op het eerste setpunt? Nee... Maar Sneek komt niet tot een aanval. Zwiedrecht dus opnieuw over de rechterkant. Maar de bal van Christy Wolt valt in het net. Dus komt Sneek een puntje terug. 24 tegen 22. Nu de voorsprong voor Zwiedrecht. Begin maart, nog maar een paar weken geleden... speelde deze ploeg ook al tegen elkaar in de kampioenspool. Toen in Zwiedrecht. En toen werd het een vrij eenvoudige overwinning ook voor Zwiedrecht. Dat toen met 3-0 won. Nu Sneek met een goede service van Paula Boonstra. En die kan niet worden gered daar in het achterveld bij Sviedrecht. Dus 24-23. En dan is dat verschil toch maar één puntje weer. Knap gedaan van Sneek. Gelijk ook een time-out aangevraagd door de coach van Sliedrecht, Matt van Wezel... die bezig is aan zijn laatste maanden in Sliedrecht. Want hij vertrekt bij de landskampioen. Hij gaat aan de slag na de zomer bij de vrouwen van uh, Noorwegen. Daar wordt hij de hoofdcoach. was eerder al coach onder andere van Nepal. Maar gaat nu dus aan de slag bij de Nooren. Wil natuurlijk wel afscheid nemen met de landstitel bij Sliedrecht. Dat kan, want ze staan er goed voor in de kampioenspool. Vijf punten voor op de nummer 2 Sneek. En voorlopig ook 24-23 voor in de eerste set hier in de Snakers Sporthal. En We zijn dus bij de vrouwen van Sliedrecht Sport. Die vrouwen maken al een tijd deel uit van de top van Nederland. De mannen van Sliedrecht promoveerden gisteren naar het hoogste niveau. Paul van der Ven is de coach achter dat succes. Paul, gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, ja, je klinkt nog redelijk helder. Hoe hebben jullie het gevierd? Ja, het was een uh, heel uh, goed feestje. Dus vanochtend de werd <laughs> ik ook wel wakker met een uh, lichte hoofdpijn. Dat klinkt ja. nu ook wel een stukje minder helder. als ik hem wel... <laughs> ja, met, Nu je het <laughs> weet meteen, hè? Ja. ja, zomertijd eroverheen. Lekker. Ja. Heerlijk, heerlijk. Ja. Hoe was het gisteren? Hoe was die kampioenswedstrijd? Um, nou ja, allereerst de hele week leefden we als team naar, naar deze wedstrijd toe. En we hadden uh, een, een hele grote marge uh, op de nummers 2 en 3. Maar toch merken je dan dat er, wat, uh, dat er wat spanning zit. Um, nou ja, en uiteindelijk uh, we begonnen we de wedstrijd heel erg sterk. Heel overtuigend. Uh, die wonnen we met uh, 25-15. Vervolgens de tweede set kantelde de wedstrijd. En eh, nou, toen kwam, kwam Veenendaal beter in het spel. Maar nou, uiteindelijk pakten we in de derde set pakten we de draad weer op. En hebben we ja, ongelooflijk knap uitgepeeld. Ja En dan was het dus zover. Dan ben je dus kampioen en je promoveert. Wat heb jij gedaan de afgelopen twee seizoenen? Waardoor eh, dit team van ja, een beetje meedoen naar een kampioensteam is omgeturnd. Nou ja. Met, met elkaar, met de jongens, ongelooflijk hard gewerkt. En, uh, ja, dat doen ze ja. allemaal, hoop ik. Dat doen ze allemaal, ja. Nou, dat klopt. Um, we zijn, um, twee jaar geleden zijn we begonnen, Marnix, elders en, uh, en ik, met spelers van, uh, van Sliedrecht. Uh, toen zijn ze inderdaad net niet gedegradeerd uit de topdivisie. Uh, stap voor stap hebben we gewerkt om uh, ervoor te zorgen dat er minder fouten in het, uh, in het spel dat ze eerst hadden. Uh, terechtkwamen. Nou ja, en stapje voor stapje zijn we gaan werken aan, uh, nou ja, aan dat seizoen. En het begon ook veel beter te lopen in dat eerste seizoen. En nu in het tweede seizoen uh, hadden we een heel duidelijk doel met elkaar uh, strijden voor het kampioenschap. En nou ja, dat het uiteindelijk uh, nu al vier wedstrijden voor het einde gebeurt. Dat, uh, ja, dat ja. is ongelooflijk. En, en dat doe je dus met dezelfde mensen. Je hebt dezelfde mensen beter gemaakt. Uh, ja, grotendeels wel inderdaad. Uh, Bas Jark uh, is overgekomen van Dordrecht. Uh, die wilden we heel graag erbij hebben... omdat dat een stabiele paas gelopen is. Uh, mm. En daarnaast hebben we wat verschuivingen uh, uh, in het team neergezet. Maar grotendeels hetzelfde team ja, we zijn we gaan bouwen. Ja. En dan zitten jullie net als de vrouwen nu op het hoogste niveau. Uh, heb je nog wat opgepikt eigenlijk van de vrouwen? Wat, wat kan je leren van dat team dat al jaren bij de top hoort? Ehm... Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, de dames spelen inderdaad al jaren op hoogste niveau... ...maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heel weinig bezig ben met, uh, met damesvolleybal. Uh, we hebben ons puur gefocust op ons eigen, eigen spel. Ja, en daarin hebben we ook met een vierde training dit seizoen... Uh, ja, ...zijn we dus professioneler gaan werken en krachttraining erbij... Ja, en dat is dus uh, stap voor stap gaan, uh, gaan lopen. En vooral het jongen, de jongens zelf het, het geloof gaan geven... dat dit een ploeg is waar heel veel mogelijk is. Ja. En, nou, ja, nou, dat blijkt. Ja. Dat blijkt. Maar, maar dan nu ja. de stap daarna. Want nu ga je naar het hoogste niveau. En hoe ga je dan het volgende tandje erbovenop doen? Um, nou, we blijven volgend jaar sowieso vier keer in de week trainen. Uh, die stap hebben we afgelopen jaar gemaakt en daar gaan we mee door. Ehm... Um, ja, en daarnaast... Kijk, we hebben afgelopen jaar hebben we ook in de beker aangetoond... met uh, succes in de achtste finale tegen het Grote Dynamo... In half, in, of in de kwartfinale tegen Zwolle... en nu in de halve finale uiteindelijk net verloren van de bekerwinnaar. Dus we hebben al aangetoond dat wij thuis al op het, uh, op het hoogste niveau. Ja. Um, nou ja, en we continueren datgene wat we al, al doen. Uh, vier keer in de week trainen, plus die krachttraining erbij. Ja, je moet even afslaan trouwens, Paul, ondertussen... En dan heb ik nog okay. één vraag voor je. Ik hoor, ik hoor aan jouw woorden, dat gaat met jou zijn, hè, dat volgend seizoen. Of... Ja, ja, ja, klopt. Marx Elbers, uh, de assistent, en ik hebben in uh, begin januari al heel snel aangegeven uh, in gesprek met het bestuur dat we graag door willen gaan. Dus uh, ook volgend jaar uh, gaan we weer door met de mannen. Ja, we zijn benieuwd. Succes met uh, het vervolg van je missie. Paul van der Ven. Ja, dankjewel, dankjewel. En dan het succes natuurlijk van, van de vrouwen van Sliedrecht Sports... bij Amal Saroglu Sneek. Het spannend eind de eerste set. Hoe is het afgelopen? Ja, toch uh, Sliedrecht dat de eerste set pakte. Maar dat uh, ging nog wel vrij moeizaam. 28-26 zijn uiteindelijk de setcijfers. Alleen Sneek kreeg zelfs nog een setpunt op 26-25. Dat was voor het eerst in de hele set dat ze op voorsprong kwamen. Knap gestreden door de vrouwen van Sneek. Maar uiteindelijk was het net niet genoeg en ging het uh, toch fout. Helemaal aan het eind van die eerste set... En pakt Zwiedrecht de leider in de kampioenspool en de landskampioen van vorig seizoen. De eerste set dus gewoon wel in de Sporthal met 28-26. Kijken of Sneek dat de goede einde van set 1 een, een vervolg kan geven in de tweede set.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 Ja, als je het niet weet, dan ga je niet raden dat dit Ilse de Lange was. Maar dit was Ilse de Lange, met oké. OK. NPO Radio 1. Het is iets over half vijf, Lisslott Thomas, met het NRS-journaal. Aanhangers van de Catalaanse separatistenleider Poets de hebben voor vanavond demonstraties aangekondigd. Poets werd vanmorgen aangehouden aan de Deens-Duitse grens. Sinds vrijdag liep er weer een arrestatiebevel tegen hem. Aanhangers van Poets zijn woedend over de arrestatie. Bij een brand in een winkelcentrum in Siberië zijn zeker vier kinderen omgekomen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. In het gebouw zitten onder meer een speelhal en een bioscoop. En er wordt dan ook rekening mee gehouden dat meer kinderen aanwezig waren toen de brand uitbrak. Hoe die is ontstaan, is niet bekend.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 President Macron heeft een nationaal eerbetoon aangekondigd... voor de agent die bij de gijzelingsactie de plek van gewonde burgers innam... en een dag later overleed. Peter K. moeten we nog steeds wachten tot april... voordat het echt lente wordt? Nou, dat ligt er een beetje aan uh, waar je zit. Want de verschillen vandaag in het land waren echt uh, heel groot. Uh, Lauwers oog bijvoorbeeld, werd het maar 5,5 graad vandaag. Uh, terwijl het in Brabant 14 graden werd. Het oh. is hele grote verschillen. En dat betekent dat die lente dus in Noord-Brabant vandaag al volop was losgebarsten. Maar goed, zeker het noorden van het land is er een beetje bekaaid van afgekomen de afgelopen dagen. Wat dat betreft lijkt het morgen iets beter te gaan. Vannacht dan is er nog wel vrij veel bewolking, maar in het noorden klaart het op. Nou, van de weeromstuit krijg je daar dan meteen ook allerlei mistbanken van. De temperatuur die gaat dalen tot aan het vriespunt. Zelfs een graadje vorst in het noorden van het land. Maar morgen dan trekt denk ik die mist in het noorden van het land op en dan komt daar ook de zon even tevoorschijn. Uh, daar wordt het dan niet zo heel warm. Een graad of acht, negen misschien. In het zuiden van het land is ook zon. Daar, schijnt de, uh, daar wordt het dan ook nog ietsje zachter. Tien, elf graden zo'n beetje. Smiddags is de kans op een enkel buitje. Vooral in het binnenland. Nou Daarna dan gaat het weer voor het hele land echt een stukje achteruit zou je kunnen zeggen. Want de bewolking neemt toe. Dinsdag hebben we Echt een hele plans regen voor bijna het hele land. Uh, 10 mm, 12 mm regen. Nou ja, dan, uh, dat zijn getallen. Dan weet je wel genoeg wat voor weer het dan wordt. Goed voor de tuin. Zo, zo moet je dat inderdaad <laughs> maar zien. Ook woensdag komt er nog een staartje achteraan. Dan is het ook echt koud. Met uh, 5, 6 graden overdag. Daarna lijkt het weer zich wel weer te gaan herstellen. Zo richting het weekend. De temperatuur komt uh, weer op 10, 11, 12 graden uit overdag. Maar wel wat wisselvalliger dan we het nu hebben. Dus als je al heel voorzichtig een beetje richting de Pasen vooruit kijkt. Wat op deze termijn nog een beetje lastig is. Maar dan ziet het er toch naar uit dat het weliswaar zacht is, maar ook vrij wisselvallig. Nou, rasoptimist ook jij, hè? Goed voor de tuin. Ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> Zo moet je het maar zien. Ja. ja, meer kan ik er ook niet van maken. Dankjewel, tot over een uurtje. Radio 1, NOS langs de lijn. Ja, Gent-Wevigem, mooie koers. Het spel is vol op de wagen. Ik zie in mijn oog ook even. valpartijen. Er zijn er wel heel veel of is dat gebruikelijk, Gio, bij deze koers? Nee, ze zijn nerveus. Dat is wel gebruikelijk trouwens in deze koers. Want iedereen weet straks op de Kemmel daar gaat het echt gebeuren. Daar wordt het gewoon uit elkaar geslagen. Dus zijn er in de peloton altijd renners die proberen nog een goede positie te krijgen... voordat ze zometeen over een kilometertje of acht de Kemmelberg voor de laatste keer gaan bereiken. En we zagen inderdaad zojuist een flink valpartijtje wel... met een paar een grote namen hoor, want dat gebeurde vooraan in het peloton. Stiebal achterbij uh, Kung, Stefan Kung, uh, dat was uh, die man die zo verschrikkelijk hard op kop heeft gereden. Modolo, sprinter en galopin. Uh, Fransman die uh, goed kan aankomen. Die lagen er allemaal bij. Zitten inmiddels wel weer op de fiets. En uh, hebben hun plekje in het peloton weer gevonden. We hebben ook wat uitvalletjes gezien. Onder andere Sebastian Langeveld. Die het even probeerde. De Nederlander. We hebben een uitval gezien met een groepje. Waar zomaar in één keer Dylan Groenewegen bij zat. Maar die pogingen werden allemaal teniet gedaan. En nu zien we dat we de zes koplopers. Dat die zo ongeveer ingelopen zijn. Door vier achtervolgers. Want die zijn er achter aangesprongen. Die achtervolgers bekijken. Uh, we kijken naar Jelle Wallais. we zien Kirsch Vermoten en Kuznetsov. Kuznetsov trouwens de man die twee jaar geleden nog derde werd in Gent-Wevelgem. Dat is toch wel een sterk groepje dat nu is neergestreken op de zes koplopers. En daarachter op 1 minuut en 23 seconden het peloton. Daar is nu even rust omdat ze weten dat zo meteen die kemmel eraan komt. Ik zie heel veel geel-zwart, heel veel mannen van Lotto-Jumbo... met groene wegen daar nog bij, maar ook Danny van Poppel... De tweede sprinter uit de ploeg. Dus die hebben nog twee troeven om uit te spelen... in die laatste 40 kilometer van de koers. Maar al die andere grote mannen zitten er ook bij. Dus het wordt spannend in die laatste 40 kilometer. 1 minuut en 18 seconden, de achterstand van het peloton. Afgelopen donderdag was het close tussen Nederland en Hongarije. Vandaag weer, een Ja, het dreigt dezelfde kant op te gaan, inderdaad, Henry. 10-11 is de stand, 2 minuten te gaan in de eerste helft. Het is een beetje over en weer, maar ook af en toe een fase... waarin Nederland wel coaches mist... Zoals zo even, twee kansen voor Broch. Eén keer is dat over. Het overigens de keepster van Hongarije daar heel goed bij. Eva Kist die dat goed deed. Toen kwam een fase met 3-7 meter worp op rij. Twee voor Nederland, één voor Hongarije. En toen leek het allemaal weer in evenwicht te zijn. inmiddels is het weer in evenwicht. Want het is uh, Lois Abbing die uh, weet te scoren, de speelster van Issy Paris. En uh, het is uh, Abbing die de bal heeft, eventjes ruimte creëert voor zichzelf en dan dat sprongetje maakt. En dan uh, op uitstekende wijze Nederland weer op gelijke hoogte brengt uh, met de speelster minder. Want er is een tijdstraf. Eén keer wist de Hongarije al te scoren tijdens deze tijdstraf. Toen was Nederland uh, met de speelster minder... Uh... ...in het veld, dus waarbij de kiepster ook naar de kant werd gehaald. En ja, dan is er een kans om natuurlijk van afstand te scoren. En het was Hongarije dat dat deed via de speelsters van de Hongaren. 11-12 is de stand, want er wordt weer gescoord. Het is over en weer als Hongarije toch een hele lastige ploeg is. En dan uiteindelijk met Noemi Havra in de buurt komt van de cirkel. En dan is de mooie beweging van Havra. En dan is er nog een klein minuutje te spelen als Nederland op zoek gaat naar de gelijkmaker. En Oranje dat doet met onder meer Nieke Groot groot. En dan is daar Abing En Abing die de bal weer krijgt. kijkt om zich heen. Vindt groot. En dan gaat de bal naar de linkerhoek. Er is al een keer gescoord, maar dan vanuit de rechterhoek door Martine Smeets. Toen was het een bal die karamboleerde de goal in. En nu is het Smeets vanaf haar favoriete positie. De linkeropbouwpositie met de 12-12. En zo is er nog 21 seconden te gaan. En is er een time-out aangevraagd door, Helle, door Kim Rasmussen. Want deze time-out is voor Hongarije. En ook Hongarije heeft een Deense bondscoach. Het is Rasmussen die de scepter zwaait bij de Hongaarse ploeg. En dus in de achtervolging moet als het gaat op de stand op de ranglijst achter Nederland. Hongarije op een tweede plaats heeft de eerste twee wedstrijden gewonnen. Verloor is dus van Nederland. En nu worden de puntjes op ingezet. We kunnen op de achtergrond een klein beetje meeluisteren met die deze coach Kim Rasmussen. Overigens ook bij Nederland uiteraard. Helle Thompson uit Denemarken, 47 jaar. Was gebrand op over een overwinning in deze wedstrijd. Is overigens ontslagen nog niet zo lang geleden. Bij Boekaresti haar contract werd niet verlengd. En dat werd dan meteen ook maar per direct ontbonden. Want ze deed het ernaast, zeg maar die club naast het Nederlands team. En kan zich nu helemaal op oranje gaan focussen. Om misschien wel straks in november richting dat Europees kampioenschap te gaan in Frankrijk. Alleen Denemarken heeft zich nog geplaatst, al geplaatst moet ik zeggen voor het Europees kampioenschap. Net als het gastland Frankrijk. Eind december of eind november dan is het zover. In de eerste paar weken van december dan is het Nederland dat aan de bak moet op dat Europees kampioenschap. De wedstrijd hervat met nog iets meer dan 20 seconden te gaan. En Hongarije heeft de bal met die stand van 12-12. En eens kijken of er een van de ploegen met een voorsprong in Eidko richting de kleedkamer kan gaan. Komt de het schot? Komt er niet. Van Kovacic en van de beste speelsters van Hongarije. Anna Kovac en Aniko Kovacic. Die uh, trekken de kar bij die Hongaarse ploeg waar uh, Tohori dat zou moeten doen. Maar zij is er niet bij vanwege een kruisplant blessure. Nederland verdedigt weer goed. Weer is het uh, Wester in de goal. En zo is de stand nog steeds 12-12. Uh, Zijn -12. de laatste seconden weggetikt als uh, ja, uh, er wordt gelachen door Wester onder meer. Al een paar keer belangrijk geweest in de omschakeling. Een paar goede reddingen van Wester 12-12 is de stand bij rust. En dat betekent dus dat er geen van deze twee ploegen, zoals uh, al eerder gesuggereerd, werd, een voorsprong richting de kleedkamer zou gaan. Maar de stand is gelijk. In Eindhoven hebben we zo dadelijk nog 30 minuten te gaan in deze spannende, want dat is het zeker, EK-kwalificatiewedstrijd. De vier in de Jubilee League zijn afgelopen: Volendam tegen Den Bosch 1-0, Almere City tegen Emmen 2-2, Dordrecht tegen Goa Eagles 1-2 en Jong Ajax, Jong Az 0-1. Dat betekent dat uh, Jong Ajax de koppositie kwijt is. NEC heeft die positie nu uh, overgenomen. Allebei 61 punten uit 31 wedstrijden. Mooi en puur. Eddie Floyd en knock on wood. Oh, zou de stemming zijn in Snake tegen Sliedrecht? Arman? Die is, die is goed, want Snake staat voor in de tweede set met 19-14 tegen Sliedrecht. En Snake speelt nu eenmaal thuis. Dan is de sfeer in deze sport al dus goed. De eerste set die ging wel naar Sliedrecht met 28-26. Maar. Aan het eind van die eerste set kon je al zien dat Sneek beter in de wedstrijd kwam. Ze gingen steeds meer punten binnenhalen. Volgende eerste set ook bijna. Maar we staan nu wel uh, gewoon voor in die tweede. 19-15 is het nu. Een tussensprintje om in uh, wieletermen te blijven. Dus ongeveer halverwege die tweede set van Sneek. Ze liepen weg naar 11-5. En dat betekende dat de coach van Sliedrecht. Mat van Wezel moest reageren. Dat deed hij dan ook. Hij haalde zijn uh, eerste spelverdelen naar de kant. Dat was Anna Rekar. En Lisa Vossen is uh, voor haar in de ploeg gekomen. En het is wel iets beter gegaan met Sliedrecht sindsdien. Maar ze krijgen dat gaatje maar niet dicht. Nu 20-15. De woord voor Sneek in die tweede set. Sneek dat gewoon al moeite heeft dit seizoen om sets te winnen van Sliedrecht. In dat opzicht zou het al uh, geweldig zijn voor Sneek als dat zou lukken in deze wedstrijd. Een set afpakken. Van de ploeg die je domineert dit seizoen in de volleybalcompetitie. Nu komt Friedrich wel weer wat terug. Tot 2016 16 Sliedert, dat het ook Europees dit seizoen goed deed. Deed mee aan de Champions League. En haalde zelfs de derde ronde daarin. Dat is voor een Nederlands ploeg gewoon erg goed. Verloren van een Italiaans topteam. Imaco Conolliano met onder andere Robin de Cruijff die daar meedeed. Een Nederlands international natuurlijk. Dat zijn echt profs die... Uh ook echt kunnen leven van hun sport. Maar Sliedrecht kon ze nog een aardig partij bieden ook. In de wedstrijd, zeker in Nederland, Er werd nog best een spannende eerste set gespeeld. Maar moest uiteindelijk wel een meerdere herkennen in die derde ronde... in dat Italiaanse team. Nu is het 21-16 geworden. Voorsprong voor Sneek blijft dus een punt op 4-5. En Sliedrecht krijgt het maar niet dicht. De service van Sneek... Die is nu voor Annick Sibring. En zij gaat proberen om die voorsprong in stand te houden. Kan Sliedrecht nog een puntje terugkomen tot 21-17. Dat lukt. Maar nog wel een achterstand van vier punten. En dus ziet het er goed uit voor Sneek in deze tweede set. De eerste ging dus wel naar Sliedrecht met 28-26. De basketballers van Groningen wonnen vanmiddag in een eenzijdige bekerfinale... met 87-71 van Leiden. Vooral in het eerste kwart gaven de spelers van Groningen een gala voorstelling. Alleen Brandon Curry was in dat kwart goed voor 18 punten. Alleen hij al, assistentcoach Meijnerd van Veen van Groningen... loopt al een tijdje mee in het basketbal. En hij moet even nadenken over de vraag of hij wel eens een team heeft meegemaakt... dat beter speelde dan Groningen in dit moment. Ja, dat is toch moeilijk en zo. Want ik heb uh, ook uh, de tijd meegemaakt dat Nashua de finale haalde... Dus dat, dat vond ik toen ook een goed team. Ik heb natuurlijk van heel dichtbij Commodore zien spelen. Dat ze tegen Barcelona, Split en Saloniki. Ja, dat waren andere tijden. Had je maar twee buitenlanders natuurlijk. Maar uh, kijk, dit is een van de belangrijkste redenen dat we zo als team spelen. Dat ik hier gekomen ben. Ik heb uh, uit het verleden andere ervaringen met mannen teams die veel meer solo gingen. Ja, en dit spreekt mij enorm aan. Dat kan ik me voorstellen. Het is ook echt goed en leuk om naar te kijken. Maar wat is nou het geheim van dit Donag? Uh, elkaar de bal gunnen. En, uh, ja, uh, je staat wel open, maar ja, er staat misschien nog wel iemand beter uh, vrij en zo. Dat, dat besef heeft Erik er enorm ingebracht. En bij het recruten van spelers uh, wordt daar ook echt uh, aandacht aan geschonken. Als je voor je stats wil spelen, moet je niet bij ons spelen. Ik vind het wel grappig dat jij zegt van dat mannenbasketbal... Dat was vaak individualistisch. Nu ben ik hier, want dit is teambasketbal. Is dat echt zo zwart-wit? Voor mij wel. Dus ik heb uh, natuurlijk al heren gekozen in het verleden. ben met een heldere keer kampioen van Nederland geworden. Maar dit is veel leuker. Dit is echt teambasketbal. Dus ik moet iedere dag uh, over de afsluitdijk hier naartoe rijden. En ik doe dat met veel plezier. Want het is gewoon leuk om hier te werken. Uh, zeer professioneel, die mannen. Ja, het is gewoon prima zo. Nou, die bekerfinale was uh, verder erg eenzijdig, die je wint. Ja, we hebben natuurlijk een goed eerste kwart. Ja, en daarna zie je toch een beetje de, de concentratie weggaan. We worden wat slordig. Uh, maar ja, we zijn natuurlijk nooit in gevaar geweest. Nee, never, nooit niet. Um, dan woensdag, kijken we gelijk even vooruit. Morna bar, je verliest uit met zes punten verschil. Dan heb je zo'n wedstrijd. Is dat dan een lekker gevoel, een lekkere training? Of doet dat er niet toe? Ja, ik denk... Uh... Ik vond dat we tegen Mornar in, uh, in Montenegro niet goed speelden. Maar uh, één of twee spelers die een beetje niveau haalden... en de rest onder hun niveau. Ja, en bijvoorbeeld, uh, Brendan heeft natuurlijk een fantastische eerste helft erop zitten. Uh, 7 uit 7, 20 punten en zo. Dus dit geeft wel uh, weer een lekker gevoel naar de wedstrijd van uh, woensdag toe. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Mijn van Veen, assistentcoach van Groningen in gesprek met Leon Kersten. Kan snel gaan nu bij Gent-Vevelgem. Hoe staat het ervoor, Gio? Ja, het Kemmel uh, is uh, gepasseerd door het uh, peloton op uh, even kijken, 49, nee, 1 minuut 27 van de kopgroep. De kopgroep bestond uh, nog maar uit acht man, want uh, de vier achtervolgers waren bij de koplopers gekomen. Ja, dan zie je toch gewoon dat die kopgroep verder uit elkaar slaat. Maar het goede nieuws is dat de twee mannen van Roompot nog steeds op het eerste plan rijden. Met dus 1 minuut en 28 voorsprong op dat peloton met nog 34 kilometer te gaan. En Dan blijft natuurlijk de grote vraag, normaal gesproken weet je dat die kopgroep... Uh, kansloos is dat ze opgeslokt zullen worden door de betere mannen daarachter. Maar het is vlak in de aanloop naar Wevelgem. Traditioneel dat laatste stuk. Gewoon geen enkele hindernis meer. En als ze nu naar, gaan, naar elkaar gaan kijken in die achtervolging. Als ze nu uiteindelijk het werk voor elkaar niet willen opknappen. Ja dan zou het nog wel eens kansrijk kunnen zijn deze kopgroep. Want de voorsprong loopt al weer een paar seconden op. 1 minuut en 30 seconden met Jelle Wallace daar aan kop. Een van de nieuwe mannen die erbij is gekomen. We zagen ook Alex Kiers van VERAAN Classic Belgische ploeg die erbij is gekomen. We hebben dus die twee Nederlanders er ook bij met Brian van Goetem en Jan Willem van Schip. En Julian Vermoten zit daar dan ook bij, de man van Dimension Data. En daarvan weten we sinds afgelopen tour dat hij verschrikkelijk hard kan doorrijden. Heeft hij enorm hard gewerkt, met name voor Quickstep waar hij toen nog voor reed. Heeft nu de overstap gemaakt. Naar die Afrikaanse ploeg. Kopgroepje dus nog over. 1 minuut 32 is de voorsprong. Wat gebeurt daarachter? Dat is natuurlijk de grote vraag. We zagen Philippe Gilbert vlak voor de camel wegspringen uit dat peloton. Hij wilde met voorsprong aan die beklimming van de camel gaan beginnen. Maar je zag dat peloton er meteen vol achteraan rijden. Het brak wel daarvoor aan. We hebben daar wat favorieten bij elkaar. En nu kijken we even naar de restanten. Wat er allemaal bij zit. Sagan zie ik in elk geval zitten. Ik zie naasten daar in elk geval bij zitten. Marcus Burghardt rijdt daar. Mee vooraan. Er zit één mannetje van Lotto Jumbo bij. Ik dacht niet dat het Dylan Groenewegen was. Nee, het is niet Dylan Groenewegen. Is dat dan Van Poppel die daarmee is gesproken? Dat moeten we dan maar zo meteen even bevestigd zien. En daarachter zie ik ook nog Michael Matthews zitten. De snelle sprinter van Sunweb. Ik ben benieuwd of die groep nu gaat samenwerken. En probeert die achterstand op die koproep, Want dat loopt alweer terug. 1 minuut 18. Om die achterstand dus snel terug te brengen. Sneker voorsprong in die tweede set. Om er 1-1 van te maken in die slotfase. Allemaal. En dat is gelukt, want de tweede set is net afgelopen. En Sneek heeft hem binnengesleept. 25-19, dat is overtuigend. Een voorsprong van zes punten. En die hadden ze al halverwege die tweede set eigenlijk te pakken. En die hebben ze ook nooit meer weggegeven aan Sliedrecht. Dat is erg knap gespeeld van Sneek. Dat aan het eind van die eerste set al veel beter in de wedstrijd kwam. En het was een beetje mazzel dat Sliedrecht die eerste set toch pakte. En in de tweede set is dat een goede spel van Sneek. Heeft de ploeg daar toch een knap vervolg aan gegeven. En staat het nu gewoon 1-1. Knap gedaan van de jonge ploeg. Een ploeg in opbouw. Maar een ploeg ook die het Sliedrecht is dus een stuk lastiger weten maken dan een week of twee, drie geleden in Zwiedrecht. Toen Zwiedrecht vrij makkelijk met 3-0 won. Zo makkelijk gaat het vanmiddag in elk geval niet in de Sneakersporthal. Want het is dus 1-1 geworden bij de ploegen in evenwicht. En zo dadelijk de derde set hier in Sneek. It's always raining She keeps on praying mocht zingen op deze plaat van Armin van Buren. Sanidees. Ja, er zit overal nog spanning in. Bij het volleybal zit spanning, bij het handballen zit uh, uh, spanning. Zometeen de MotoGP. Er zit ook nog ongetwijfeld nog wat spanning in. Um, wat te denken van het wielrennen? Want ja, de grote vraag is: blijft er een groepje weg of komt alles bij elkaar? Nee, dat groepje dat, uh, zal uh, niet wegblijven. Want de voorsprong op een tweede achtervolgende groep. Een grote achtervolgende groep met veel favorieten erin. Is nog maar 25 seconden. Dat gaan ze dus uh, never nooit uh, bolwerken daar uh, vooraan. De zes man die overgebleven zijn. Toch knap hè. Jan-Willem van Schip en Brian van Goetem. Die twee mannen van Roompot. Die de enige twee zijn die nog uit de oorspronkelijke kopgroep zijn overgebleven. En ze hebben dus gezelschap gekregen van Jelle Walais, Vyacheslav Kuznetsov, Alex Kirsch en Julien Vermoten. Dat zijn de zes man die op kop rijden. Met nog 25 seconden voorsprong op het eerste deel van het peloton. Daar zitten onder andere Peter Sarkand, daar Heb ik Rek van Avermaat gezien. Viviani, Stibar en Gilbert. Voor de ploeg van Step. Wout van Aert rijdt daarmee. Luca Mesgec. Vlag die ook niet uit. Wat is ook een snelle sprinter. Arno De Maan natuurlijk. Ook topsprinter. Danny van Poppel. De enige namens Lotto Jumbo. Ook een hele goede sprinter. En Oliver Naasen. De Belgische kampioen. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste namen in die eerste groep. En in de tweede groep, die op dit moment op een kleine 10 seconden van die eerste groep. Dus dat kan allemaal nog gebeuren. Zitten onder andere Terpstra, Langeveld, Gianni Moscon heb ik daar gezien, Mike Teunissen, Christophe en Dekenkop. Dat zijn de mannen die daar op achterstand rijden en die er alles aan doen om dat gat dicht te rijden. Het zit dus op een postzegel, zoals ze dat zo mooi zeggen in het wielrennen. Een kopgroep van zes man op 16 seconden de achtervolgers met grote namen erbij en dan op 33 seconden de tweede groep met de achtervolgers. En over spanning gesproken, halverwege Nederland-Hongarije, EK-kwalificatie was het precies gelijk en de tweede de helft is nu bezig, klein. En het is opnieuw precies gelijk. beide ploegen hebben één keer gescoord. En Nederland kwam wel heel goed uit de startblokken. Met de goal van Sanne van Olven. En dat leverde dus een treffer op voor Nederland. Maar de aanval daarna was het meteen raak voor Hongarije met Hafra. Verdedigend moet het allemaal ietsje beter voor Nederland. Er mag ietsje meer aanvalsdruk gaan komen. Iets beter en sneller die bal rondspelen. Om Hongarije onder druk te zetten. Dat is het plan voor Nederland in de tweede helft. Kijken of dat meteen uit de verf komt. Want het is wel een hele goede actie van Sanne van Olven. Die opnieuw goed werd aangegooid. Mooie paas en van Olfe die in stelling werd gebracht. Ze scoorde dit keer niet. De eerste treffer in de tweede helft was wel raak voor de speelster die bij Viborg in Denemarken speelt. De rechter opbouwspeelster van het Nederlands team. 13-13 de stand. We zijn 2,5 minuut bezig in de tweede helft. En het is Hongarije dat weer de bal heeft en aanvalt. Nederland probeert onder druk te zetten met Kovacic. Kovacic die stevast de bal krijgt. Dit keer niet zelf probeert om te scoren. Maar de bal gaat opnieuw richting Hafra. En dan is daar een overtreding. Geen overtreding aan de kant van de Nederlandse kant. Nou, Het staat 13-13. Het blijft. Toch wel eventjes spannend in Eindhoven, want de tweede helft is nog maar net begonnen. Live MXGP en handbal en volleybal en wielrennen. Zo dadelijk, na vijf. Tot zo. NOS okay. NTO Radio 1. Afval scheiden als goddelijk ritueel. En de veelbesproken Netflix-serie Wild Wild Country.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 TV die je niet mag missen. Vanavond 5 voor 10, VPRO, NPO3, Zondag met Lubach. Zo, nu is iedereen tevreden. Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? <haha> uh, ja, een beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. de um, kennis over onze 120.000 artikelen. We hebben een gipsplaatschroefijne fijne raad 3,9 bij 25 mm Philips PH2 staal gefosfateerd. We hebben een... Ja, ja, ah, oké, okay, check.